5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdik. Rellen in Stockholm. We zagen ze eerder in Londen en in de balieus van Parijs. Zijn er parallellen? Straks ook in het NOS Radio 1-journaal De Handicap van het nichtje van Tiger Woods. Eerst het NOS-journaal Marjan Koekoek. De Britse politie heeft op het Londense vliegveld Stansted twee mannen gearresteerd die een incident veroorzaakten in een Pakistaans vliegtuig. Het is niet duidelijk wat er aan boord is gebeurd, maar ooggetuigen melden dat de mannen meerdere keren hebben geprobeerd de cockpit binnen te komen, zegt deze verslaggever. The pilot pilot het passagiersvliegtuig was vanuit Lahore op weg naar Manchester. Na een melding van de piloot werd het vliegtuig begeleid door gevechtsvliegtuigen en landde het op London Stansted. Het toestel had bijna 300 passagiers aan boord. Bij een internationaal onderzoek naar het witwassen van crimineel geld is er vandaag beslag gelegd op 80 panden in Nederland, België, Spanje en Duitsland. Een man van 32, het geld erop, is de hoofdverdachte. Hij zou rijk zijn geworden met de handel in softdrugs. Hij en zijn broer zijn aandeelhouders van verschillende bedrijven en hebben kapitale villa's in binnen- en buitenland. De broers en een derde verdachte boden verder online kansspelen aan. Zeven goed bezochte goksites zijn buiten gebruik gesteld. Het RIVM adviseert reizigers naar het Midden-Oosten het contact met dieren en dierlijke afvalproducten te mijden en een goede hygiëne in acht te nemen. Het RIVM hoopt zo de kans op besmetting met het nieuwe coronavirus te beperken. Het coronavirus komt vermoedelijk van vleermuizen en alles wijst erop dat het over kan gaan van mens op mens. Wereldwijd zijn 44 patiënten met het virus vastgesteld, van hen zijn er 22 overleden. Alle besmettingen zijn terug te voeren op het Arabische Schiereiland en vooral Saoedi-Arabië. Het virus leidt tot ernstige luchtwegaandoeningen.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 De komende dagen worden er opnieuw flyeracties gehouden in de Spaanse stad. Visser en Severijn zijn 13 mei voor het laatst gezien toen ze hun huurauto parkeerden. Zware criminelen moeten na het uitzitten van hun straf langer onder toezicht komen te staan. Dat stelt staatssecretaris Steven voor. De rechter kan straks bepalen dat een ex-gevangene twee tot vijf jaar in de gaten wordt gehouden. En kan die periode steeds verlengen. Daardoor is ook levenslang toezicht mogelijk. Toezicht kan in de praktijk betekenen dat ze zich moeten melden of onder behandeling moeten stellen. Ook kan een drank- of gebiedsverbod gelden. Het voorstel betreft ook tbs'ers. Dan nog het weer. Vooral in het westen is het nog nat, maar de regen trekt weg. Morgen eerst droog en geregeld zon, daarna vanuit het noordoosten regen. Zondag vooral in het oosten regen. Het waait stevig en het wordt 10 tot 15 graden. Maandag is het tijdelijk iets beter, maar het blijft wisselvallig en koel. De situatie op de Nederlandse wegen, Wijnand Zwaan. Ja, het is een vrij drukke avondspits, want er staat in totaal 180 kilometer file. Er zijn ook behoorlijk wat aanrijdingen geweest. De meeste file staan in het midden en zuiden van het land. Een paar uitschieters op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Barneveld en de afrit Bunschoten, 10 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Alternatief is eventueel de route via Ede over de A30 en de A12. De A2 van Eindhoven naar Maastricht voor de Afrit Valkenswaard 5 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En ook in het zuiden de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moorgestel en Best 10 kilometer. Er staat daar een vrachtwagen stil die blokkeert de rechte rijstrook. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. Een incident met een vliegtuig in Groot-Brittannië. We gaan bellen met Londen. Tot zo. Grotere wonen. Je eigen bedrijf. Meer vrijheid.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 Dit is Radio 1, met Tim Overdik. 7 over 5, goede vrijdagmiddag. En dat betekent voor velen een goede vrijdagmiddagborrel. Hier en in Turkije bijvoorbeeld ook. Bram van Meulen in een uitgaanswijk in Istanbul. Met een uurtje gaan ze hier aan de drank, maar hoe lang nog? Hoe lang nog, want een nieuwe wet in Turkije is ingrijpend. Een verbod op alcohol in de buurt van school en moskee. We beginnen met het nieuws wat je net hoorde in het bulletin. Een Pakistaans vliegtuig dat in Groot-Brittannië werd begeleid door gevechtsvliegtuigen en moest uitwijken naar een ander vliegveld. In Londen-correspondent Anna Sane, Anne, waarom werd dat vliegtuig begeleid? Ja, de piloot heeft een noodsignaal gegeven aan de veiligheidsdiensten aan de grond. Uh, hij vertelde dat er iets loos was aan boord. En er is toen besloten, waarschijnlijk door de verkeersstoren, om het vliegtuig niet te laten landen op Manchester... Uh, maar naar Stansted te begeleiden. Stansted is een uh, vliegveld vlakbij Londen. En dat onder begeleiding van gevechtsvliegtuigen. Uh, aan boord zou er dus een bedreiging zijn geweest. De omstandigheden zijn dus nog uh, een beetje onduidelijk. Uh, er zou oneenigheid geweest zijn aan boord. Uh, er waren stewards bij betrokken, zou een ruzie zijn geweest, wat ik gehoord heb. Daar werden stewards bij betrokken en er zou dreigende taal zijn geuit. En de, de veroorzakers van de onrust zouden ook geweigerd hebben... hun paspoorten of ID-kaarten af te geven. En reden in ieder geval voor de piloot om het noodsignaal te luiden. Maar wat ik niet begrijp, Anne, is dat ze, daar ik heb begrepen... vlak bij de eindbestemming waren, Manchester... en dan vervolgens daar niet hebben geland. De veiligheidsdiensten uh, hebben liever dat vliegtuigen met problemen... omgeleid worden naar Stansted omdat dat vliegveld beter is uitgerust voor dreigende situaties. En of het nou gaat om een incident, een lastige passagier... of een serieuzere melding zoals een bom aan boord... of uh, een, een uh, uh, um, kipnepping. Uh, Stansted is de, plek om te, is de beste plek om te zijn uh, als er problemen zijn uh, aan boord. Met dus uh, twee aanhoudingen. Is er al iets over deze mannen bekend? Nee, er is heel weinig bekend. Uh, alleen de leeftijd, het gaat om een man van 30 uh, en eentje van 41. Uh, ze zijn naar het politiebureau gebracht uh, in Essex. Uh, daar worden ze nu verhoord. En het voelt niet aan alsof er paniek aan boord was in deze situatie? Uh, er lijkt het niet op. Uh, een passagier, uh, die hoorde ik net... en hij vertelde uh, dat hij eigenlijk weinig had gemerkt van de onrust aan boord. Uh, pas toen de piloot een mededeling deed... En, en vertelde dat het vliegtuig uit zou wijken naar een ander vliegveld... toen merkten sommige passagiers pas dat er iets aan de hand was. Uh, dus inderdaad geen uh, paniek, zo lijkt het. Vanuit Londen, Anders Aanen, dank je wel. Parijs, Londen, Stockholm. Steeds meer grote Europese steden hebben te maken met wijken waar het niet goed gaat: werkloosheid, criminaliteit, vandalisme, politie die de wijken bijna niet meer indurft. Smashed windows, cars on fire. One of Europe's most peaceful capitals, Stockholm, now witnessing its worst outbreak Stockholm. Husby. Folk Molotov cocktails op bilar. Een cocktail somig. Nou, nou. La crise des banlieues, l'échec du modèle français d'intégration, cette idée que les chrétiens blancs oui. refusent. toute place. Monsieur le Président, vous signez là votre retour en, en banlieue parisienne. Oui. Bonjour. Reste calme. Eh. Reste, reste calme. Groups of South youths down. are clashing with police in Hackney. That's in the northeast of the city. It follows unrest over the weekend. And it's been going on all afternoon, really. So it looks like the est en heading for a third night now in succession of unrest. Yeah. Yeah beschrijving in het zweeds in het Frans in het Engels u kent de bekende geluiden de bekende beelden die erbij horen een kort overzicht van rellen in Parijs en Londen en deze week natuurlijk vier nachten op reis Stockholm Dat praten we over met Paul Scheffer goedemiddag Goedemiddag. Publicist, hoogleraar, u gaf in Nederland de aanzet... tot het debat over de multiculturele samenleving. En het toeval wil dat u niet zo heel lang geleden... Uh, de Zweedse minister van Integratie op bezoek had. Ge ja, die was in uh, Nederland op werkbezoek. En um, die, uh, daar had ik ook een gesprek mee. En ik legde hem wat gegevens voor over he, de situatie in steden als uh, Amsterdam en Rotterdam. En hij zei meteen, nee, nee, nee, de situatie bij ons is uh, heel anders. Natuurlijk hebben we ook wel wat uh, problemen met werkeloosheid. Maar de mate waarin jullie met die problematiek worstelen, dat is bij ons uh, absoluut niet aan de orde. Hoe lang geleden was, was dat? Ja, vorig jaar. En ik was zelf net in Malmö geweest op bezoek in uh, de wijk Rozingaard, de, de grootste migrantenwijk van Zweden. En je hoeft niet ontzettend lang te hebben gestudeerd... om na een wandeling te concluderen dat de werkeloosheid... maar ook het gevoel van vervreemding niet bij Zweden te horen... daar mensen even groot waren als in een heleboel andere Europese steden. En wat zei u tegen deze Zweedse bezoeker? Ik zei van de illusies die u nu hebt, de levensleugen die u nu leeft... Dat is precies zoals wij 15 jaar geleden in Nederland ernaar keken, naar onszelf als model voor Europa, als een tolerante samenleving. En wij zijn er wel achter gekomen dat onze tolerantie vooral was het langs elkaar heen leven en niet het met elkaar uh, leven. En iets uh, vanzelf onderzoek, iets meer bescheidenheid over het Zweedse model. Zou wel goed zijn. Dus als de Zweedse minister van Integratie vervolgens zegt... ach, daar hebben wij in Zweden niks mee te maken... is dat een, een staatje van struisvogelpolitiek? Nou, in ieder geval kun je zeggen dat... en daarom trof het mij zo... omdat het me echt deed denken aan een bepaalde episode in Nederland... dat we ook tamelijk nonchalant waren en dachten van... eigenlijk zijn we een heel geslaagd voorbeeld. Maar Zweden heeft natuurlijk, net als Nederland 15 jaar geleden... de afgelopen 10 jaar een heel hoge immigratie meegemaakt. Nu is 15% van de bevolking... Eerste generatie immigranten, en dat concentreert zich natuurlijk... in bepaalde wijken van de grote steden. laatste jaar alleen al 45.000 asielzoekers opgevangen. En je kunt je natuurlijk afvragen uh, hoe een samenleving... betrekkelijk klein land Zweden, uh, iets meer dan de helft... van de bevolking van Nederland, met 9,5 miljoen inwoners... Uh, of die dat allemaal kan opvangen en verwerken. En ik denk dat ze nu wel op een grens stoten, zoals wij eerder op een grens zijn gestoten. Verbaast dat u dan niet wat er deze week is gebeurd in Stockholm? Nee, eigenlijk niet. Je kon het zien aankomen. Uh, de Zweedse immigratiegeschiedenis is iets later begonnen dan in Nederland. Tenminste, de omvangrijke migratie. En in dat gesprek met die minister uh, heb ik hem ook voorgehouden. Zei, ik vind, het duurt natuurlijk een tijd voordat die politiek rond de tweede generatie, die opgroeit in Zweden geboren, maar toch met het gevoel... Uh, niet helemaal bij dat land te horen... voordat hij in volle omvang zichtbaar wordt. En in die zin uh, kun je zeggen dat ook het multiculturele model van Zweden... namelijk het voortdurend benadrukken, zoals wij dat vroeger ook deden... van... Hè, koester je eigen identiteit, omarm je eigen tradities... dat werd gezegd tegen de Somalische gemeenschap... tegen de Irakese gemeenschap, tegen mensen uit voormalig Joegoslavië... omarm die tradities. Maar de onderliggende boodschap was natuurlijk... je zult eigenlijk nooit echt bij Zweden horen. Dus achter die openhouding van Zweden gaat natuurlijk... net zoals in Nederland, een tamelijk gesloten samenleving eh, schuil... die grote moeite heeft om zich een beeld te vormen... van dat land, inclusief als een migranten. En past Stockholm dan in het rijtje... Parijs 2005, Londen 2011... waar ook grote problemen en rellen en uh, ongenoegen werden uitgevochten op straat. Ja, ik ben dus in een heleboel van die steden geweest de afgelopen tien jaar. En overal waar je komt viel me eigenlijk op. Natuurlijk zijn er verschillen. Het zijn verschillende migrantengemeenschappen. Maar als je daar een beetje doorheen kijkt... dan zie je toch eigenlijk een gemeenschappelijke Europese uh, problematiek... Hoge jeugdwerkeloosheid, gevoel van vervreemding. Een samenleving die met vallen opstaan probeert daar een verhouding toe te vinden. En die conflicten horen bij die geschiedenis. Maar Stockholm past absoluut in dat rijtje. En voor de Zweden is het echt een harde ontnuchtering die ze meemaken. Als dan die parallellen nu worden geconstateerd... is dat dan ook een taak voor Brussel om daar lessen uit te trekken... om ervoor te zorgen dat na Zweden geen andere landen dit soort dingen gebeuren? Nou, in ieder geval, um, om nog eens terug te komen... dat gesprek met die minister Erik Hoelen... Uh, Hak, of Oelenhak. Um, die zei van hè, denken in modellen. Daar heb ik altijd uh, ben ik in toen in mate sceptisch over geworden. Het gedacht, er is een Frans model, een Brits model. Nee, er is een gemeenschappelijke Europese ervaring. Al die modellen hebben hun uh, tekorten. En wat Europa in ieder geval zou moeten doen is die ervaringen uitwisselen. Ook uh, goede ervaringen, dingen waar het beter gaat... antwoorden die gevonden worden in allerlei landen. En je merkt wel uh, wat dat betreft dat uh, Brussel... maar dat is niet het enige terrein waar Brussel tekortschiet, schiet... maar ook in dat opzicht zou men veel meer kunnen doen. Had minister Oelenhak maar beter geluisterd dat vorig jaar... Uh, ja, maar het is ook altijd een beetje goedkoop om een eigen gelijk te vieren. Sorry, de mensen hebben hun handen vol op dit moment in Stockholm. We spreken ik, ik later deze uitzending met onze correspondent... die in die wijk Husby is in uh, Stockholm... om te horen hoe ze daar zich voorbereiden op de avond. Paul Scheffer, ik dank u hartelijk. Graag gedaan. Bij Answaar, hoe staat het ervoor, de Nederlandse Weg. Het is een wat vervelende avondspits. Hij is drukker dan normaal, zit veel recreatieverkeer op de weg... en daarbij natuurlijk altijd gewoon woon-werkverkeer. Dus alle dagelijkse files staan er, maar er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Twee files springen er recht uit. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Na een ongeluk voor knoop en paalgraven, 10 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. En de A58 Tilburg naar Eindhoven. Voor best ook 10 door een gestrande vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. De zijn ze die in die de ochtend en avond, Pits, het NOS Radio 1-journaal. We gaan weer naar Amsterdam. Dag en nacht tv-series kijken de, de Westen Gasfabriek. Marcel Bril, je gaat je verdiepen in de wereld van de tv-serie... Nee. maar uh, je werd afgeleid door een leuke serie. Ja, ik heb het eer en genoegen om vast euh, overspelseizoen 2 te uh, bekijken. Kijk eens, wat die, gaat er gebeuren? Uh, in het najaar pas op televisie komt. Ja, dat kan ik natuurlijk niet vertellen. Dat is het geheim. Daar kan ik nu nog niet over zeggen, want ik heb nog niet alles uh, kunnen zien. Uh, maar uh, nu wordt die gemonteerde eindfase, daar zijn we in. Hè? Frank Ketelaar, de scenario schrijven en ook de regisseur van een aantal uitzendingen. Ja, we zijn in de allerlaatste fase, dus de montage is ook al voorbij. We zijn nu in de mixage, dus uh, we doen de laatste dingen op uh, geluidsgebied. De tv-series, daarom zijn we hier ook, die, ja, die zijn toch populairder geworden. In zo'n eindmontage kun je misschien al zien uh, hoe dat uh, gaat... en of het uh, nou ja, een succesvolle serie kan worden. Maar hoe is het helemaal aan het begin? U zit dan achter uw computertje, typt een paar woorden... denkt u dan al, ik heb het, dit wordt het... Nou, soms heb je wel eens het idee dat je denkt... hé, hey, dit is echt helemaal te gek wat ik heb bedacht. En uh, dan word je de volgende dag wakker en dan kan dat wel eens behoorlijk tegenvallen. Maar het kan ook wel eens meevallen. En uh, ik doe het natuurlijk niet alleen. Ik ben, uh, de serie bedenk ik samen met Robert Kivit van de VARA. En uh, wij zitten heel lang te praten te denken en te wandelen... en te, te, te, te brainstormen met elkaar tot we denken we zelf een goed verhaal hebben. En vervolgens ga ik daarmee aan het werk. dan ga ik de echte scenario's schrijven. En uh, meestal heb ik dan wel al een goed gevoel over, laten we zeggen, de structuur en het plot. En dan heb ik wel een goed, kloppend, spannend verhaal. De hele tijd hoor je om je heen, ja, ik wil die tv-serie weer zien. Of het nou een Zweedse is, een Deense, een Engelse of een Nederlandse. Hoe verklaart u het succes van de laatste tijd van tv-series? Ja, de tv-serie is eigenlijk een beetje in de plaats gekomen van... Het vuile ton, okay. uh, of de dikke romans van vroeger, die worden natuurlijk ook nog wel gelezen, maar mensen kijken ook heel graag series. Uh, het leuke van series is dat je er zo dus lekker aan verslaafd kunt raken. Omdat je van de personages gaat houden. Dus er zijn mensen uh, in, in, laten we zeggen, grote Amerikaanse series, De Sopranos, Tony Soprano. Ja, die man is zo fantastisch. Daar wil je. Uh, je wil met hem meeleven. En... en het verslavende is ook dat je door kan kijken. Vroeger kijk je één keer in de week, en nu. Kun je uh, maar kijken en kijken en kijken. Heeft dat uw werk nog veranderd eigenlijk, dat mensen verslaafd willen worden? Jazeker, want vroeger uh, was er vooral vraag naar series... die per aflevering interessant waren. Dus dat betekent dat je niet per se de vorige hoefde te hebben gezien... of de volgende, maar die gewoon uh, op zichzelf staand uh, uh, spannend en, en interessant waren. En dat is natuurlijk nog steeds belangrijk. Maar het is nu ook uh, fijn dat je wel juist weet wat er hiervoor gebeurd is... Want dat maakt het extra spannend om deze te zien. En vervolgens wil je daarna ook weer doorkijken. Zoals Homeland bijvoorbeeld, die, die ik zelf ook volg, die ik ook heel goed vind. Die maakt daar ook extreem gebruik van. Je wil gewoon door, je wil weten hoe het verder gaat. Ook omdat je van die mensen houdt. Ik ben ook benieuwd hoe deze uh, serie van Overspel doorgaat, Tim. Dus ik ga nog even verder kijken. En misschien kan ik dan verklappen hoe het uh, af gaat lopen. Kijk, oh, je gaat nog wat laten horen. Wat is er? Hoezo? Er is niets. Er is helemaal niks over dat ik zo naar huis moet. Veel plezier daar, Marcel. Maakt ons nieuwsgierig over. Spelseizoen 2. Denkt u er zelf even de plaatjes bij. We gaan naar Istanbul. Drank verkopen binnen een cirkel van 100 meter van moskee of school. Verboden door het Turks parlement. Dat nam vandaag een wet aan die de verkoop op alcohol flink heeft verscherpt. De wet roept in seculier Turkije veel emoties op. Veel Turken vrezen dat de regering zich te veel bemoeit met hun levenswijze. Het is nog een beetje te vroeg om al aan de drank te gaan... Hier wordt er voorlopig veel dunner en Iskender kebab gesneden. Maar ja, met een uurtje gaan ze hier in Beolu, het bruisende en drinkende hart van Istanbul, wel aan de drank. Maar hoe lang nog? Nu net bekend is geworden dat de Turkse regeringspartij door het parlement een wet heeft gejaagd. waarbij het gebruik van alcohol flink wordt verscherpt. Ik ja, denk dat is het een keer gaat ja, dit is een Taxi, hier komen alle toeristen naartoe, hier komen mensen om te feesten. Waar? café, een ja, Nee, plezier, plezier restaurant. Veel alcohol. Restaurant, hartje, Net de niks. Wat betekent het Je nodig, het Dit is een prachtig, prachtig gebied. En als het allemaal dicht moet, ja, wat gaan we dan doen? Nou, ik heb gehoord dat 100 meter van een moskee, van een school... Dan ...mag je geen alcohol verkopen. Dat, dat is niet verboden. En ze zijn hier een beetje zagrijnig over die wet, hierin, vooral hier in Biola, ...omdat er vorig jaar ook al een soort van aanval werd gedaan op de horecaondernemers. Toen ze allemaal werden gedwongen om de terrassen die hier tot op het trottoir gebouwd waren, allemaal weg te halen. Dat was allemaal verboden. Dus je ziet dat de energie eigenlijk een beetje uit Beolo is verdwenen sindsdien. En nu, nu komt daar deze wet bovenop en dan zijn ze hier niet blij mee. Ben Erzincan dien. Erzincan? Tabii. Kürt misiniz? Ja, hier. Muziek Ankara muziek. Uh, Het is geen Koerdische muziek, zegt deze man die zonnebrillen verkoopt, sigaretten. En een uh, paar spuitbussen zie ik om uh, aanstekers mee te vullen. Wat vindt u van die nieuwe wet die is aangenomen? Uh, uh, uh, uh. Alcohol is heel gevaarlijk. Alcohol is heel gevaarlijk. Alcohol is een de muziek. Alcohol is Euh, ze moeten alcohol verbieden, want alcohol is hartstikke gevaarlijk. Onder meer in het verkeer. De, drank en rijden, heel gevaarlijk. Goed dat die wet wordt aangescherpt. Maar het gaat niet alleen over drank en rijden. Het gaat ook over de business hier in Biolo Ja, hercietje in de senioren. Wat niet Drank, drank is slecht voor alles en iedereen, zegt deze man. Uh, het verandert de mens, hij is niet meer zichzelf. En daarom is het maar beter dat het wordt aangepakt. En zo hoor je maar dat lang niet iedereen, zelfs hier in het bruisende hart van Istanbul... tegen die verscherpte wetgeving is. Er zijn ook genoeg mannen, migranten zoals deze man. Die vinden het prima wat de regeringspartij zo juist voor elkaar heeft gekregen. De reportage was dat van Bram Vermeulen. Deze middag dat we bij een TV-serie Festival in Rotterdam aanwezig zijn, is dit een toepasselijke plaat. The Rembrandts. Uh, I'll be there for you van die serie natuurlijk. Friends tien jaar liep die serie in Amerika en ook hier. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. Een vreemde dag in de Giro d'Italia. De etappe ging niet door. Di Luca werd betrapt op het gebruik van EPO. En de kopman van de Blanco-ploeg, Robert Geesink... moest de ronde van Italië verlaten... omdat hij te ziek was om verder te rijden. Aan de telefoon Blanco-renner Wilco Kellerman. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het inderdaad zo'n bizarre dag? Ja, het is wel een aparte dag. Want normaal ga je er niet vanuit dat je vandaag niet uh, hoeft te fietsen... en nu... Uh... Ja, Nu heb je eigenlijk een dag uh, weinig te doen. Net even een stukje gefietst en uh, de verplaatsing naar het volgende hotel gedaan. Maar op zich wel, uh, wel, wel heel apart. Ja. En een stukje fietsen gaat dat wel? Want ik zag beelden van die bergen daar met sneeuw erop en kou en ellendig. Ging dat wel? Ja, op zich gaat het wel. Uh, we zitten hier wat lager. Ik denk op rond 800 meter. En uh, dat valt nog net te doen. Als je hier verder omhoog kijkt, dan zie je al dat er een hele pak sneeuw ligt. Dus, in, dus heel ver omhoog kun je ook weer niet. Dus het is op, dat op zich wel goed geweest dat die etappe van vandaag is afgelast? Ja, ik denk het wel. Uh, als je keek naar de temperaturen die er boven op die top uh, was, min, min, rond de min 10, dat is toch wel uh, ja, is gewoon te gevaarlijk om, uh, om dan daar omhoog te fietsen en dan ook nog naar beneden. Dus uh, ik denk wel een goede beslissing. Ja, kun je goed tegen de kou? Ja, ja, op zich wel. Je, je moet je natuurlijk gewoon uh, goed, uh, goed kleden. En dan op zich, op zich wel te doen, maar... Ja, op zich de, de afgelopen etappes die in de waren, ging maar op zich wel goed af, dus uh, op zich kon ik er wel redelijk goed tegen. En zorg dat je goed inpakt, want die wordt ziek. Robert, Zeek, Robert Geesink is ziek geworden, die is, uh, die is vertrokken ja. dus. Hoe, hoe groot is het gemis van, uh, van hem? Ja, dat is toch wel, uh, ja, dat is wel heel jammer. Je, je werkt hier natuurlijk al een hele tijd naartoe. En ja, dan is het gewoon heel jammer dat je uh, door ziekte... Uh, ja, afvalt zeg maar. Ja, opent het wel de weg voor jou als wellicht de nieuwe kopman binnen de Blanco ploeg? Ja, op zich heb ik de laatste dagen al een redelijke vrije rol gehad. En heb ik een aantal keer in de avond kunnen rijden. Dus ja, nu is het gewoon nog één dag lastig. En dan de laatste rit. We hopen gewoon morgen nog wat te laten zien. En ja, we zien wel hoe het, hoe het morgen gaat. Ja, want het is heel belangrijk voor jullie ploeg om je te laten zien natuurlijk. Hè? Op zoek naar een sponsor die, uh, die nog moet komen. Uh, je staat achttiende in het klassement. Is dat de, de, de, de aanleiding om inderdaad meer te laten zien... dan, dan ja, alleen maar achttiende te worden in zo'n klassement? Ja, ja, natuurlijk is het altijd wel lastig om je te laten zien. Maar ja, op, zich, uh, ja, als je, ja, op zich is het altijd wel leuk om wat te proberen... Je bent hier natuurlijk niet voor niks en je wil gewoon ja, het beste van jezelf laten zien. Als je, als je gewoon goed in orde bent, en dat was de laatste dagen best wel... dan, dan probeer je gewoon wat. Ja. En dan uh, maak je er het beste van. Ja, het beste van maken. Dan nog één ding, um, uh, Wilco Kelderman. Het nieuws rondom het ontslag van D Luca, Dopinggebruik, EPO. En dan denk je van, hè, hoe is het mogelijk? Na al die verhalen, na al die dingen, hoe hebben jullie daarop gereageerd? Ja, voor mij was het ook echt een uh, echte verrassing en ook wel een schok, want ja, het, ja je merkt gewoon dat het uh, echt een goede kant op gaat en ja, dan weet je gewoon dat, dat die Luca bijvoorbeeld weer, uh, weer de Giro kon draaien en net een ploeg voor de Giro heeft gevonden en dan ja, dan, ja, dan is het toch al, uh, wel heel erg dat hij dat dat weer naar zulke dingen grijpt en uh, ja, toch alweer uh, ja, dus de, de, het wielrennen een beetje zwart maakt. Zijn ploegleider noemde hem een stomkop. Is dat wat hij is? Ja, zeker weten. Meer dan dat eigenlijk. Sluit er daarmee af. Blijf warm, blijf veilig en een goed laatste weekend. Wilco Kelderman van de Blanco Ploeg, 18e in het klassement van de Ronde van Italië. Dankjewel. Zo, hier staan veel huizen te koop.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 Het is half zes geweest internationaal Marjan Koekoek. Op het Londense vliegveld Stansted zijn twee mannen gearresteerd vanwege een incident in een Pakistaans vliegtuig. Volgens een ooggetuige probeerden de twee meerdere keren om de cockpit binnen te komen. Ze zouden ook bedreigingen hebben geuit. De Pakistaanse luchtvaartmaatschappij zegt verder dat er enige tijd geen contact was met de piloot.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 Free Records Shop in Nederland vraagt faillissement aan... gekeken wordt of er een doorstart kan worden gemaakt. Sinds een jaar of zes heeft het bedrijf het moeilijk... omdat muziek steeds meer via internet wordt verkocht. Ook waren er mislukte uitbreidingen in Scandinavië. Het kabinet vindt het verstandig dat de plannen om pingegevens... door te verkopen aan bedrijven voorlopig niet doorgaan. Pinverwerker Ekens zet de plannen in de ijskast na de onrust erover. Minister Dijsselbloem denkt dat mensen het op prijs stellen... dat dit soort gegevens niet commercieel wordt verhandeld.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 Honderden mensen zijn geëvacueerd. Er is materiële schade, vooral in de buurt van Oslo en Lillehammer. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima... hebben een kennismakingsbezoek aan Luxemburg gebracht. Het is de eerste officiële reis naar het buitenland van de koning. Ook Beatrix ging als koningin eerst naar Luxemburg... vanwege de historische banden. Tot zover. Het weer met Geert Hiemsteren. Bij het zuiden en in de westelijke helft van het land komen buien voor. En plaatselijk zijn het ook flinke stortbuien, vooral in het westen. Maar in het noordoosten en oosten, daar komen opklaringen voor. Daar is het gewoon mooi weer. Vanuit het noorden neemt de buigheid vanavond geleidelijk af. En vannacht zijn er brede opklaringen en we krijgen weer een koude nacht. De temperatuur daalt naar 5 tot plaatselijk 1 graad. En opnieuw is er kans op vorst aan de grond. En er kan lokaal ook een mistbank ontstaan. Morgen begint de dag droog met flinke zonnige periode. Morgenmiddag komt er dan vanuit het noorden een front dichterbij met regen. In de loop van de middag gaat het vanuit het noorden wat regenen, maar in het westen, zuidwesten en zuiden van het land gebeurt dat pas s'avonds of aan het eind van de middag. En daar is het een hele aardige dag en vooral aan zee is er veel zon. Het wordt zo'n 11 tot 14 graden. De wind waait morgen uit het noorden tot noordwesten, wakkerd in de loop van de dag aan naar matig en aan zee en op het IJsselmeer naar krachtig windkracht 6. Zondag staat er ook een stevige noordwestenwind, maar het kan wel eens behoorlijk meevallen qua temperatuur en weer. Het wordt 12 tot 16 graden in het oosten, mogelijk wat regen, maar verder ook af en toe zon. Na het weekend wisselvallig, maar meer zon en duidelijk minder koud overdag zo'n 15 graden. En voor de verkeersinformatie gaan we naar Wijnand Swaan. Ja. Veel aanrijdingen en buien zorgen voor een rommelige avondspits. Er staat al met al 200 kilometer file, ruim boven de norm. Vooral in het zuiden staan een paar lange files, maar ook rondom Utrecht. En bij Rotterdam is het opvallend druk. En op de A1 Apeldoorn richting Hengelo, daar ging het mis voorbij Deventer, bij Badmen. En dat merk je al bij de afrit Forst tot aan Badmen, 14 kilometer file. De weg is daar dicht op de vluchtstrook na, die mag daar wel worden gebruikt. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht voor de afrit Valkenswaard, 7 kilometer. Na een ongeluk, daar is de weg wel weer vrij. Ook opmerkelijk is de file op de A27 van Breda naar Utrecht... tussen knooppunt Hooipolder en Werkendam, 13 kilometer. Dat zal iets met het slechte weer te maken hebben. En de A50, Arnhem richting Eindhoven, na een ongeluk. File vanaf knooppunt Bankhoef tot aan knooppunt Paalgraven, 10 kilometer. Maar de rijbaan is daar weer vrij. Ha, Marjan, klaar voor volgende week? Ja, helemaal.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 Vanavond in college Tour schrijver AFT Van der Heijden. Na het fatale ongeluk van zijn zoon Tonio trokken Van der Heijden en zijn vrouw Mirjam zich terug uit het publieke domein. Nu, precies drie jaar na het ongeluk, heft Van der Heijden zijn vrijwillig gekozen kluisenaarschap weer op. AFT Van der Heijden. Vanavond, vijf voor half negen bij de NTR op Nederland 3.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 7 over half 6. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt... gaat Joep van den een 5,5 jaar de cel in. De zogeheten bedrijvendokter wordt beschuldigd van omkoping... valsheid in geschriften, faillissementsfraude en het bezit van een vals paspoort. Henrik Willem-Hofs, jij volgt die zaak voor de NOS. Hoe komt het OM op 5,5 jaar? Nou, van de Nieuwenhuizen is de hoofdverdachte in het grote havenschandaal... dat speelde zo'n 10 jaar geleden... En daarbij uh, wordt Van de Nieuwe Huizen ervan verdacht dat die oud-directeur Scholten van het havenbedrijf heeft omgekocht. Omge met onder andere het gebruik van een appartement in Antwerpen. En 1,2 miljoen euro dat uh, via een Zwitserse bankrekening bij Scholten terecht kwam. Scholten gaf daarvoor terug bankgarantie, zodat Van de Nieuwe Huizen leningen kon aangegaan. Totaal 100 miljoen euro. En nou, uiteindelijk gingen de bedrijven van Van de Nieuwe Huizen failliet. En kon onder andere de gemeente, maar ook de banken, die konden fluiten naar dat geld. En uh, nou ja, daarvoor staat hij dus uh, terecht. En de strafeis uh, is nu bekend. Zijn er vandaag in het proces nog nieuwe dingen aan het licht gekomen? Nou, wat wel aardig was, is dat de SS Rotterdam, dat cruiseschip, waar al heel veel over te doen is geweest... Dat dat eigenlijk een cruciale rol speelde. Want uh, Scholten en Van de Nieuwenhuizen gingen met uh, de SS Rotterdam uh, de boer op met dat project. Om dat schip te renoveren. Dat schip was eigendom van Van de Nieuwenhuizen. En daarmee haalden ze dus al die leningen binnen. Dat geld was dus eigenlijk bestemd om dat schip te renoveren. Maar dat verdween vervolgens in uh, de zakken van Van de Nieuwenhuizen. Die het gebruikte om uh, zijn schulden af te betalen van zijn bedrijven. Maar ook bijvoorbeeld voor zijn uh, dure zeiljacht of zijn... Uh, Hobby, namelijk golven. Eh, van den Nieuwenhuizen ging behoorlijk strijdlustig het proces in. Herinner me bij het begin van het proces. Hoe is zijn reactie nu de straf? Hij is bekend, is? Nou, hij is nog steeds strijdlustig. Het OM noemt hem een optimist, maar ook een zonnekoning. Iemand die weinig tegenspraak duldt. Nou, gisteren is hij boos weggelopen. Vandaag bleef hij wel netjes zitten, maar bronde hij af en toe. Die tegenspraak die heeft hij de afgelopen dagen wel gehad. Nou, eind juni, begin juli, dan wordt de uitspraak verwacht. En Willem-Hofs, dankjewel. Bedrijven betalen fors geld voor u, voor mijn gegevens. En hoe lucratief het kan zijn, blijkt maar weer uit het plan van pinverwerker Equins. Dat bedrijf wil pingegevens, het gedrag, aan winkeliers gaan verkopen. Maar schuift het plan, na alle kritiek en verontwaardiging... in het afgelopen 24 uur, op de lange baan. Praat ik over met Marcel van Galen. Goedemiddag. Hoi, met ben... Marcel van Galen. Goedemiddag. Ja, gooi. U bent van de Key Foundation. Werkt samen met bedrijven en organisatie aan het respect... Respect Privacy Manifest. Je vraagt je zo onderaf, meneer, eh, onderhand af, meneer Verhalen, wat weten bedrijven nou eigenlijk niet van ons? Ja, inderdaad. Nou, ze, weten, ze weten heel veel van je. En dat is in sommige gevallen helemaal niet erg... op het moment dat ze daar in tegen mee omgaan. Maar het wordt, het wordt natuurlijk heel vervelend als jij... Eh, niet eens in de gaten hebt wat bedrijven allemaal met je gegevens doen. En in ieder geval ook gegeven, dingen doen met je gegevens waar je eigenlijk helemaal geen toestemming voor gegeven hebt. Ja, want de integriteit in dit opzicht is een heel grijs gebied. Absoluut. Geef dus wat concrete voorbeelden. Of nee, ik geef u een voorbeeld. Ik schrijf me in bij de lokale sportschool. Wat ja. gebeurt er dan met de gegevens die ik daar moet afstaan? Nou, bij de, de, bij de, de, de sportschool die integer met je gegevens uh, omgaat, uh, leidt dat tot een hele goede service en een goede dienstverlening. Maar je kunt je voorstellen dat uh, de, de sportschool die daar uh, niet integer mee omgaat... erg veel van je weet uh, om uh, een goed programma op je af te stemmen. Want, want integer betekent dat ze alle gegevens puur voor het eigen gebruik... en voor ja. mijn gebruik uh, beschikbaar houden. Ja. Wat, wat als ze dat niet integer doen in uw opzicht? Wat kunnen ze met gegevens van mij doen? Nou, stel, stel ze bieden het aan aan een, uh, aan een organisatie... die dat vervolgens weer uh, doorverkoopt aan uh, uh, partijen die, uh, die uh, voedings... Uh, supplementen leveren of verzekeraars of, uh, of allerlei andere uh, bureaus die op basis van die gegevens uh, on, op een oneigenlijke manier eigenlijk aan jouw profiel komen en op basis daarvan weer jou uh, kunnen gaan bestoken met allerlei wel en niet relevante informatie. Dat is, dat is niet de reden waarvoor jij die gegevens hebt afgestaan. Ja, dan vraag ik me af, hoe, hoeveel is mijn profiel waard? Nou, een profiel uh, gemiddeld uh, is, is al heel vlug uh, uh, van, van uh, enkele euro's tot uh, tientallen euro's waard. Het ligt een beetje aan het product. En, uh, uh, de, dus De aanbieder, die, uh, een, een, een verzekeraar bijvoorbeeld, die, uh, die, die betaalt uh, 10 euro plus voor een, uh, voor een goed profiel. Als die weet wat voor soort verzekering die je aan kan bieden. Maar op het moment dat je weet dat, uh, dat inderdaad uh, de, de Google AdWords uh, van dubbeltjes tot, uh, tot tientallen euro's, uh, honderden euro's soms... Uh, waard zijn, dan, dan weet je dat jouw gegevens veel waard zijn. En dat is ook precies wat, uh, wat we eigenlijk uh, vanuit de, de, de Key Foundation willen omdraaien. Als jij nou eens zelf in controle zou kunnen zijn over je gegevens... en zo'n verhaal zou natuurlijk prima zijn op het moment dat ik zelf uh, toestemming geef... om die gegevens anoniem voor statistische doeleinden te gebruiken. Want daar gaat het natuurlijk om. Je moet ja. eigenlijk op voorhand weten wat een bedrijf met gegevens zou willen gaan doen... maar die moet dan eerst toestemming vragen aan... Ja. Ja, en dat, is natuurlijk, en dat is natuurlijk heel moeilijk in de wereld zoals die vandaag georganiseerd is. Hè? Wat, wat, wat, wat, wat onze ambitie is, is natuurlijk om, om die wereld in die zin uh, om te draaien... Dat, dat jij zelf ook een persoonlijke plek hebt in die digitale wereld... en dat jij op die manier ook weet... Uh, kijk, als je, als je zelf zou weten uh, welke transacties je zou doen... als je die ook echt gewoon digitaal tot je beschikking had... zou dat punt 1 heel erg fijn zijn voor je, voor je inzicht in je hele financiële situatie... Maar het zou op die manier ook heel eenvoudig zijn... om eh, dan via een opt-in te zeggen van... Nou, ik vind het prima als die gegevens anoniem gebruikt worden. Ja. Sterker nog, misschien, misschien staat er nog wel een, een, een leuke... Uh, activiteit of een leuke loyalty actie tegenover. Zodat Precies. ik zelf ook een beetje lol heb van het feit dat ik mijn gegevens verstrek. Als er dan toch verdiend moet worden, laat dan... We... Dan wil ik een beetje meedoen. Precies. Maar ja. Even terugkeren naar de aanleiding van het gesprek. Equens, de pinverwerker, die heeft dus even dat plan op de lange baan geschoven. Ja, zegt gelukkig. naar de privacy uh, kwesties te willen kijken. Ja. Uh, denkt u dat dit plan hoe dan ook weer terug gaat keren... omdat er uh, toch heel veel geld kan worden verdiend... met het uh, verstrekken van pingegevens aan winkeliers? Ik ik denk dat, uh, dat dit plan uh, terug gaat keren. Ik hoop alleen dat, dat Equens en andere organisaties, die in de basis voor heel andere uh, doeleinden over mijn gegevens uh, beschikken, uh, mee gaan werken aan activiteiten zoals we die ontplooien. Om te zorgen dat het individu hè, wat, wat, wat iedereen uh, centraal wil zetten en waar iedereen relevant uh, voor wil zijn, daadwerkelijk ook uh, te helpen om die eigen plek in de digitale wereld te verwerven zodat inderdaad individuen zelf uh, in die driver's seat terechtkomen... zelf uh, de controle hebben over de data, daar ook hele slimme dingen mee kunnen doen... en dus ook er zelf die keuze voor kunnen maken om die data beschikbaar te stellen aan winkeliers. Op zich hoeft dat helemaal niet slecht te zijn. Misschien schiet ik daar heel veel mee op, maar niet op het moment dat ik daar helemaal niets van weet... want dan krijg ik de indruk zelf dat uh, tijdens het spelen van het spel in één keer allerlei spelregels veranderd worden. En dat kan niet de bedoeling zijn. En ik, ik, vind, ik vind het goed dat het teruggedraaid is. En wat het, wat het veroorzaakt is een, uh, is een golf uh, van bewustwording door Nederland heen... dat respect voor privacy, ondanks het feit dat een e zou kunnen zeggen van... ja, maar wij houden ons aan alle regels... Ik bedoel, dat, dat, dat zelfs is niet is, genoeg. Ja, dit, is even, dit gaat voorbij dit, aan een gevoel wat je, wat je hebt. Er is even pas op de plaats gemaakt. Goed dan ook. Helder, Marcel van Gaalen, dit, uh, dit gesprek was gratis en voor niets. Even qua transparantie even duidelijk maken. Van de Key Foundation. Helemaal, dank je wel. Oké, okay, dag. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10. En s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Europa, verbeeld in allerlei vormen van kunst. Het is het onderwerp van de Twente Biennale in Enschede... in en om het Rijksmuseum Twente... is tot en met zondag 9 juni werk te zien... van internationale en Nederlandse kunstenaars. Het is zoeken naar het Europa van nu en straks... onder de titel Identifying Europe. Jeroen Wielaert, kijk rond met curator Kees de Groot. Voor het museum staat een enorme blauwe houwitser... van Atelier van Lieshout, Kees de Groot... Wat stelt dat voor? Het is gemodelleerd naar een Amerikaans kanon omdat het verwijst naar een schrikbarend toekomstbeeld van onze complexe Europese maatschappij. Waarin voedselschaarste, oorlog en epidemieën kunnen ontstaan. Zo een sterkere overlevingsdrang laat groepen mensen zich organiseren in stamverband in plaats van in nationaliteiten of nazistaten. Al dus van Lieshout. Binnen in het museum lopen we een grote naakte man tegemoet met een helikopter in plaats van een hoofd. Ja, dat is een werk van David Czerny. Een rebels type. Ja, inderdaad. Twente Biennale heeft vooral kunst wat de tongen los moet maken. Een spraakmakend programma over de Europese identiteit. Actualiteit nu. Steeds wordt de identiteit van Europa bevraagd. Want is er een Europese identiteit? Zijn wij één Europa? Dat is de vraag. We gaan weer naar buiten. Aan de museumlaan staat de kleine bar Europa. In het blauw van Victor en Molf. Victor en Molf, kunstenaars -duo die uh, humor, beeldende kunst, actualiteit... en, uh, en plezier op een, uh, op een grappige manier weten te verbinden. En hier kun je je gratis uh, oezootje afhalen en uh, genieten van de uh, final countdown. Er staat een groene legertent vlak tegenover het vluchtelingenopvangcentrum Enschede... Vlakbij, midden in de museumlaan, een hele langgerekte stellage met hekken. Duidelijk typerend vluchtelingensituatie. Overal om je heen. Ja, inderdaad. Het verwijst uh, allemaal naar de actualiteit. Hier uh, naast ons een uh, kunstwerk van uh, Tessa Hendricks... die bij de Vluchtkerk in Amsterdam betrokken is. Die maakt voor mama Fatima een uh, droomhuis die zij zich wenst. Een helemaal wit, puur clean huis... wat nu gebouwd wordt door uh, iedereen die uh, wit huisraad doneert. En je ziet het hier uh, groeien uh, waar we bij staan. Kinderen werken mee uit de buurt, uit de omgeving, via Facebook. wordt van alles aange aangedragen, bijvoorbeeld. Er is toch ook weer even een museum neergezet voor die eeuwige rebel uit Enschede. Jan Kremer, een special guest hier bij ons op de Biennale. Met het, uh, het Balengebouw waar vroeger de katoenbalen in werden opgeslagen. En wat uh, het Kremer Museum zou moeten worden, is even stopgezet door de, door de crisis. Maar uh, Jan en ook wij willen heel graag dat het Kremer Museum hier komt. En uh, daar is nu ook veel werk te zien bij de Biennale met, uh, met kunstenaars die werken in de rebelse geest van Kremer, zou je kunnen zeggen. We betreden dan, aan het eind van Museumlaan links... bij de busbaan, een bijzonder tentencomplex. Rood en blauw uitgelichte ronde gangen. Dit is... Mira Coco van The Architects of Air. Vormgeving ontleent direct aan islamitische architectuur... waar je doorheen dwaalt op je kouze voeten... en waar je op een andere planeet waant met kleuren, geluiden, licht, ruimtes... Dit werk is een prachtige, gelaagde verwijzing naar ons uh, thema Identifying Europe. Want wij, uh, ja, wij bevinden ons hier in een wereld die uh, Noord-Afrika, Arabië, Europa bij elkaar brengt op een hele prettige, esthetische manier. Een miljoen bezoekers gaat wereldwijd en hier midden in de architectuurwijk uh, Roombek. Dat is echt schitterend. We gaan naar de AWB voor actuele verkeersinformatie bij weinland Dat is een drukke avondspits. Als je een bui boven je hebt hangen, dan heb je zomaar een file met dubbele cijfers. Het belangrijkste is dat de A1 Apeldoorn richting Hengelo dicht is bij Badmen. Is daar een flink ongeluk gebeurd met drie auto's. 17 kilometer file is het gevolg vanaf de afrit Forst. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Het op Twitter. Een retorische vraag op Twitter vanmiddag. Die kwam van Apenstaart Golf NL Jan Kees. 637 volgers en zijn 667ste tweet was deze. Cheyenne Woods opent Ladies Open met een 74 plus 1. Zouden we dat ook melden als ze Smith of Jones heten? Toch leuk dat ze er is. Leuk dat u er bent, Jan Kees van der Velde. Goedemiddag. Hoofdredacteur van Gol Golfers Magazine, golf.nl. En laat ik dat antwoord dan maar geven op die rhetorische vraag. Nee, dat zouden we niet melden, want Cheyenne Woods is familie van? Van Tiger Woods, de nummer 1 van de wereld. En een uh, van de grootste golfers aller tijden. Een zus, tante, moeder, oma? Uh, nichtje. Een nichtje. Een nichtje. Dochter van een halfbroer van, van Tiger. Uh, ze hebben Earl Woods, de vader van Tiger Woods. En uh, de broer, uh, zijn halfbroer. Die uh, uh, allebei uh, iets met golf hebben, maar. Uh, de halfbroer van Tiger Woods speelt niet zo goed, maar zijn dochter wel. En hoe oud is die? Ze uh, wordt uh, 23 uh, in juli. Dus nog een uh, beginnend uh, professional. studeerde in Amerika aan Wake Forest, een uh, bekende universiteit aan de Oostkust... Uh, met een, uh, een golfhistorie. En ze is vorig jaar professional geworden. En ik zag een foto van haar vanmiddag uh, toen ik uw tweet zag. Uh, en wat mij vooral opviel was een fysieke gelijkenis met, met Tiger Woods. Klopt dat? Ja, ze lijken wel een beetje op elkaar. En ze hebben ook wel regelmatig uh, contact natuurlijk. Ze uh, spelen af en toe eens een, een oefenrondje. En uh, ze zegt, ja, krijg ik krijg goede adviezen van, uh, van mijn oom. Want dat is de situatie natuurlijk. Om oh, Tiger. Dat schept ja. natuurlijk wel grote verwachtingen. Behalve de namen, de gelijkenis. Merk je dat vandaag bijvoorbeeld ook op, op en om de golfbaan? Nou ja, ze was in ieder geval uh, ingedeeld samen met uh, een van de twee Nederlandse topspelers, Davy Kluis Schrevel. Dus uh, men probeert natuurlijk wel om de aandacht op, uh, op haar te richten. Maar het blijft natuurlijk altijd moeilijk als je zo'nzelfde achternaam hebt. Kijk maar eens naar Johan Kruijf en Jordi Kruijf En zo zijn er natuurlijk wel nog veel meer sporters uh, aan te wijzen die in de voetsporen moeten treden van een beroemde vader... of een beroemde oom of, of iets anders. En ja we weten allemaal hoe moeilijk dat is. En hoe gaat ze het, het nichtje met deze onvermijdelijke druk om? Nou, niet eens zo slecht. Ze maakte vandaag een 1 boven par 74. Ze verloor twee slagen op haar laatste hol. Staat in de top 30 op dit moment in de eerste ronde. Maar um, het is een toernooi. Ze um, speelde niet eens slecht. Het is gewoon een, een speelster waar die talent heeft, of het nou, ze nou het talent heeft om tot de top door te dringen, dat zullen we moeten afwachten. Maar uh, het is natuurlijk aardig dat we nu eindelijk Woods in Nederland hebben. Ja, want Tiger Woods is zelf nooit geweest hier in Nederland, of wel? Nee, nee, nee. Er is wel eens, in de beginperiode was er misschien wel een kans op, maar ik denk dat je als organisator van bijvoorbeeld in KLM Open uh, uh, 2 miljoen dollar moet neertellen om te beginnen. 2 miljoen dollar? Jazeker, dat is zijn startgeld. Dan zijn er vaak nog additionele leuke eisen. Uh, gelukkig is dat bij zo'n ladies open niet. Dat is zo'n toernooi waar het allemaal een beetje informeler gaat. Maar misschien ook wel wat charmanter en wat stijlvoller. Uh, en dat is ook dit jaar in Nederland het geval. Ja, Nigge Charienne twitterde zelf vanmiddag in het Engels. Dus ik vertaal het maar even. Prima dag vandaag, maar altijd ruimte voor verbetering. Ik ben al lang blij dat ik erin ben geslaagd om daar buiten warm te blijven. Ik zou zeggen, welkom in Nederland. Was het zo erbarmelijk? Nou ja. De golfbaan is natuurlijk een, een open vlakte van 50 hectare. Uh, en de wind en de regen die, uh, hebben daar ook geheerst. Dus het was regenpakken aan, Paraplus mee. En als je nog want ergens in je auto had liggen, moest je die zeker ook mee de baan innemen. nemen. Maar het uh, bleek toch wel dat een heleboel mensen het leuk genoeg vonden vandaag om te komen. En ik verwacht dat het ook zaterdag en zondag nog wel redelijk druk gaat worden... op de nieuwe baan van de International vlakbij Amsterdam. Vlakbij Schiphol. Hoe, hoe gaat het ja. met de Nederlandse topspeelsters tot slot? Um, David Klaar Schrevel, 100. Uh, die is binnen. Christel Bouillon moet nog vier spelen. Ze staan allebei net buiten de top 10. Op dit moment drie slagen achter uh, de Zweedse koploopster. Dus uh, ja, het ziet er goed uit wat Christel Bouillon en David Klaarsgevel betreft. Jan Kees van der Velde, dank voor deze golf-update. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Marian Hagerman. Jeugdzorg Nederland pleit vandaag in NSC Handelsblad voor een verplichte psychologische test van ouders in probleemgezinnen. Nu kan Bureau Jeugdzorg zo'n test nog niet opleggen... en daarom is volgens de vicevoorzitter niet goed vast te stellen... hoeveel gevaar kinderen in zo'n gezin lopen... Aanleiding voor het vraaggesprek is de dood van de broertjes Ruben en Julian. Ook jeugdrechters die vaak betrokken worden in complexe echtscheidingszaken... pleiten voor een psychologische test. Ouders beschuldigen soms elkaar gestoord te zijn. Maar voor rechters is het moeilijk te bepalen wat er aan de hand is. Michael Bogert wordt wielercommentator van Eurosport. Hij is op 3 juni voor het eerst te horen op dag 2 van de Tour de France. De dag van de Dauphiné Libéré. Bogert, die zelf jarenlang renner is geweest, bekende in maart dat hij tijdens zijn carrière doping heeft gebruikt. De benoeming van Bogert maakte daarom op Twitter de nodige reacties los. Eerder dit jaar ontbond Eurosport via de rechter het contract met voormalig profrenner Danny Nelissen. In verschillende media werd gesuggereerd dat het ontslag verband zou kunnen houden met de dopingbekentenis van de Limburgse renner. De hoofdredacteur van Omroep Flevoland, die zichzelf op Twitter een fietsvanaat noemt... schrijft dat doping niet meer het argument kan zijn waarom Denny Nelissen weg moest. Zo zonde, voegt hij eraan toe. Zou de hoofdredacteur misschien dit soort een-tweetjes missen... tussen Denny Nelissen en zijn sidekick? De afstand vandaag 182,5 kilometer naar Montpellier. Een lastige koers met uh, veel gevaren voor wind op de kant En de zonnebloemen. Ook een symbool van deze trek, hè, of niet, Harry? Ja, die vind je in heel Frankrijk. Zo was het. Het gaat anders worden. Rapper Kanye West heeft een originele manier gevonden... om zijn nieuwe videoclip onder de aandacht te brengen. In tientallen steden in de hele wereld projecteert hij zijn clip op muren. Vanavond ook in Amsterdam. Vanaf 9 uur is hij te zien op het Stedelijk Museum. In de loop van de avond ook op de beurs van Berlage, Nimo en om middernacht op de Gashouder. Als je buiten staat, klinkt het ongeveer zo. Als je een beetje koude wil leien vanavond, dan kan dat. En voor Rep Hout, veel correspondenten van NRC Handelsblad... die zijn de komende dagen in Nederland. Ze gaan het gesprek aan met hun lezers. En vooruitlopend publiceert de krant foto's van de correspondenten... en hun geheime nieuwstips. Voor de correspondent in Londen, Titia Ketelaar... is er maar één bron voor het Britse nieuws, de BBC. Uh, vraag aan jou, Tim, als oud-correspondent in Londen. Was jij uh, ook zo'n BBC-fan, net als Titia? Ja, ze zal vast meer bronnen hebben gebruikt... maar de BBC is inderdaad de bron voor het nieuws... de duiding en alle achtergronden. En, uh, ja. Onmisbaar voor een correspondent. Ja, en je bent ook correspondent geweest in de Verenigde Staten. Dus uh, kijken of je het eens bent ook met Guus Valk, die er zit voor NRC Handelsblad. Hij noemt als geheimtip de New Republic. Dat was volgens hem altijd een beetje een nuffige, deftige dame... van de Amerikaanse tijdschriftenmarkt. Cool, beetje links, bedaagd. Maar sinds het aantreden van een 29-jarige hoofdredacteur... swingt het de pad uit, uh, volgens Guus Valk. Eens? Uh, uh, ja, nou, ik las het, op het blad eigenlijk amper, dus... Uh... De mooie reactie van de nrc correspondent Nou, misschien uh, daagt het weer uit. Bijvoorbeeld zo'n artikel. Uh, ze zijn allemaal gratis beschikbaar, uh, begreep ik. In een van de verhalen in de New Republic uh, krijgt Apple een veeg uit de pan. Uh, het bedrijf uh, doet aan belastingontwijking. Daar verbaast de tijdschrift zich over. En tegelijkertijd klaagt Apple dat het niveau van de scholen in de VS uh, zo slecht is. Nou, het blad verbaast zich erover dat Apple daarmee wegkomt. Met dat gedrag van en het staat allemaal in de New Republic. En gratis via een nieuwe app. Gaan we toch even opzoeken, Mario.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 Rabobank. Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar lexens.com.